Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP nieuws. Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot.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 Dit is Spetry Radio Wet Your Sport met Spectrum Radio op Slam We nemen een kleine stapje terug naar het jaar 2025, niet heel lang geleden. En in de laatste week daarvan draaide ik in India in een club in Goa genaamd RROV. En toen ik deze set terugluisterde, dacht ik van... nou, die moet gewoon op Spectrum Radio, dus bij deze. Yours born. Recorded live in the mix. De, Slam. de laatste paar dagen van 2025 was ik in Goa, India. Daar draaide ik in een hele leuke nieuwe club genaamd RROV. En daarnaast had ik ook een heerlijke week vakantie, maar dat terzijde. En de muziek die je vandaag hoort, die is opgenomen in deze waanzinnig mooie nieuwe club. Outdoors, met een heerlijk publiek. on. A five one six A five one six A five one say We fade till the lights off Dangerous man, put some money in my Keep up So many pretty girls around me And yelling, waking up the Keep up Why you mad? Fix your face Say hey, my fault They all be Keep up Play us on. Put your ticket up. On. Girl, Magic, magic. I'm not was Yours voor met Spectrum Radio op Slam. Ik vond het wel een uh, lekker setje hier, zo in uh, Goa, India. Mijn dank gaat uit naar uh, de mensen die daar met mij samen een fijn feestje van maakten. Ik heb uh, trouwens nog een paar uur liggen van deze set, dus wellicht volgende week deel 2. Dankjewel voor het luisteren en tot dan. Bye bye.